Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren doen vaker klusjes voor criminelen dan gedacht. Ze lenen hun auto uit of laten hun bankrekening door criminelen gebruiken om geld weg te sluizen. Rotterdamse hulpverleners zeggen dat ze het vaak tegenkomen, terwijl die dingen allemaal illegaal zijn. Ze moeten dus echt goed checken of iemand niet onder druk is gezet, zegt deze onderzoeker. Een 14-jarige uh, jongen die, die loopt niet uh, met een kilo coke op, op zak, omdat hij dat leuk vindt. En dan is het belangrijk om, om, om te kijken, hey, is hij daadwerkelijk een crimineel? Of wordt hij, is hij een slachtoffer van criminele uitbuiting? Er wordt nu ook in de rest van het land onderzoek naar gedaan en demissionair minister Grapperhaus heeft beloofd dat wijkagenten trainingen krijgen zodat ze dwang en uitbuiting beter kunnen herkennen. Probeer nog maar eens een huis te kopen. De prijs van zo'n ding met vier muren en een dak is in een jaar tijd met 20% gestegen. En veel aanbod is er ook niet, dat zegt mijn collega Nick Wouters. Dus de prijzen stijgen door en er valt steeds minder te kiezen. Er worden minder huizen verkocht. Er ligt iets onder vorig jaar. Je ziet de afgelopen maanden dat er steeds minder transacties zijn. Dus dat er steeds minder huizen van eigenaar wisselen. 1 op de zeven Nederlanders haalt stiekem een nieuwe koep. Ondanks de lockdown voor niet-medische contactberoepen. Het hart van Nederland heeft het aan mensen gevraagd. Ik kwam erachter dat vooral jongeren een afspraak met de kapper maken of de nagelstelist. terwijl die eigenlijk helemaal niet aan het werk mogen zijn. Het was weer koud vannacht en dus kan er weer geschaatst worden. In Doorn in Utrecht vinden kinderen dat. Nee! Ja, waarom vind jij schaatsen zo leuk? Uh, omdat dan kan je glijden. Net zoals skiën. Skiën vind ik ook leuk. De ijsmeester is er met vrijwilligers de hele nacht mee bezig geweest. En dat was het helemaal waard. Kijk naar de mensen en het plezier wat ze hebben. Dan, dan, dan, dat maakt alles goed. De ijsbred gaat niet lang duren. Waarschijnlijk is de baan zometeen alweer weggesmolten. En het weer nog. Nu vriest het nog. Maar straks komt de zon er op veel plaatsen dus doorheen. En dan loopt de temperatuur ook een beetje op. Het blijft wel steken rond het vriespunt. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Goedemorgen. Genoten van John Lennon? Altijd. Altijd, helemaal hè? Met, helemaal in kersttijd natuurlijk, ja. Klassieke. Ja, hij deugt ook voor het nieuwe jaar. Ja, absoluut. <laughs> Vertel, wat gebeurt er allemaal bij de gemeente deze komende week? Nou ja, er is al er is veel gebeurd. Ook gisteravond we hebben we natuurlijk een raadsvergadering gehad. Uh, ik ben, hebben jullie al aandacht eraan besteed, Gert? Uh, in, dit, uh, in deze uh, uitzending doen we dat niet. Nee, nou, wat ik even al. Uh, ik, ik kan even mededelen, gewoon kort. Het uh, begon uh, vrij, uh, vrij bijzonder. Uh, uh, na de opening uh, uh, vroeg uh, Belinda Geurensen uh, even de, de aandacht. En wilde even een uh, mededeling doen. En die mededeling was dat zij uh, per direct uh, stopt als raadslid. Oh. Dus het was ook meteen haar, uh, haar laatste uh, raadslid. Nog sterker, ze deed niet eens meer mee aan de vergadering. En na um, na een klein dankwoord van, van iedereen... ...en uh, lochten ze uit en, en uh, ja, is het gewoon gestopt. Dat was toch echt een huh? verrassing uh, voor iedereen. Ja, voor mij ook, dus, want ik heb de eerste vijf minuten gemist. Dan heb ik het belangrijkste gemist. En wat was de motivatie om te stoppen? Ja, um, dat, dat kun je beter aan haar zelf okay. vragen natuurlijk. Uh, ja, laat, laat ik, laat ik, ja, laat ik daarin dat aan haar ja. overlaten. Uh, sowieso uh, krijg je natuurlijk een rare situatie, want je zit in een, in een digitale vergadering. Dus ja, normaal zou je schorsen en zou je inderdaad uh, afscheid nemen. Dat, dat, dat kon natuurlijk allemaal niet. Dus ging heel rare. Ja. Dat is een beetje een, een, een, een bijzondere... Uh, ja, dat, dat, dat blijft behelpen, dat digitaal vergaderen. Maar los daarvan, uh, veel dingen aangenomen gisteravond. Uh, het parkeerbeleid is, is, is door. Uh, dus dat gaat door, de, bij de decemberrapportage is er gesproken, uh, er was nog extra geld beschikbaar. Dus decemberrapportage, een soort tussentijdse rapportage, hoe we er financieel voort staan. En er is extra geld vrijgemaakt voor het vergroenen van uh, het LBC-plein en ook uh, schoolpleintjes. Dus ook uh, goed nieuws. En, en natuurlijk het belangrijkste, de visie voor het badhuisplein en de visie voor de entree is, is ook aangenomen gisteravond. Dus ook die grote projecten zijn weer een stap verder. Ja, de hele kant gelukkig. Dus dat, uh, ja, ja nou, dat, dat, die projecten liggen natuurlijk heel lang. En het uh, is echt fijn dat er, dat er nu uh, dat er, dat er een volgende stap genomen wordt. Ja. Ja. Cool. Nou ja, dan vraag je altijd: gaat het college nog ergens heen? Nou ja, in deze coronatijd is dat natuurlijk allemaal heel erg lastig. Maar ik heb wel uh, vanmiddag, uh, we hebben het niet, niet aan de grote klok gehangen, omdat we inderdaad niet te veel um, mensen erbij willen hebben en alles. Maar er wordt het, het speeltuintje aan de Jacob Katstraat, de Hoek van Lennepweg... Uh, wordt opnieuw ingericht. En dat wordt vanmiddag geopend. Dat is samen met de. Een paar kindertjes en er zal wethouder van hij uh, bij zijn. Ik zal, ik zal de media geven met een, een foto daarvan sturen en dan uh, ook een bericht op onze site daarover over zetten. Um, dan hebben we natuurlijk nog een, een nieuwtje over de nieuwjaarsreceptie. Uh, zijn je niet verbazen dat die ook niet doorgaat? Nee, dat verbaast me niet. Uh, en uh, gisteravond is er ook met het comité uh, gesproken. En uh, het idee is nu om het uh, toch ergens um, aan een soort van halfjaarsbijeenkomst uh, te doen. En dan uh, misschien dat we hem ook koppelen aan uh, de, de festiviteit dat er die er zijn rondom die vrijwilligersprijs. En, uh, dus dat, uh, die plannen zijn nu, maar in ieder geval uh, nu gaat hij niet door. En uh, wat we wel voorbereiden is uh, toch nog wel een, een videoboodschap van de burgemeester... Die we dan ook samen met ZFM en uh, Insight en, en de lokale media gaan uitzenden. Dus uh, dat komt er dan wel aan. Maar uh, echt een moet uh, ja, die, die kan helaas niet doorgaan. Nee. Uh, ja, en dan, uh, maar ik, dat, ik weet niet of jij dat ook al verteld hebt Gert. We zijn natuurlijk bezig met de podcast. Nou, nog niet in de uitzending, nee. Nou, de, uh, samen met uh, de Zandvoort podcast waar jij ook bij betrokken bent en samen met Gilles van de Zandvoortse krant... Uh, wordt er deze week een podcast opgenomen met het college. En uh, met daarin een, een terugblik en vooruitblik. En uh, die zijn jullie volgens mij... Uh, donderdag of vrijdag staat hij online, hè, heb ik begrepen. Uh, vanmiddag nemen we de burgemeester... en dan moet hij morgenochtend online staan. Ja. En dan gaan we zaterdag nou. in morgenstand Zandvoort uitzenden. Ja, ja okay, zo, zo snel gaat het allemaal. Ja. Dus ja, Techniek, dat hè? is dan toch... Ja, dat, nou ja, weet je, het, het is, het is zo'n rare tijd. En, en we hebben gekozen inderdaad voor, voor dit, dit medium. Het geeft, het geeft de mogelijkheid om, om toch wat, wat meer terug te kijken, vooruit te kijken. En ik denk dat het heel goed is. Ik heb nou, gisteren de eerste opname gehoord uh, die jullie opgenomen hebben met de wethouders. En uh, ik, vond het, ik vond het leuke gesprekken die jullie ja. hadden. Dus, uh, het voordeel ja, van ik ben ook, heel benieuwd. Het voordeel van onze samenwerking is ook dat alle media doen, hè? De... Zandvoort een site besteden aan het van Goedemorgen Zandvoort, onze podcast en de krant. Dus je ja. krijgt een heel breed, en jullie natuurlijk ook, komt een heel breed ja. platform. Ja, ja, dat is echt fijn. Dus uh, nee, dat is, is mooi. Nou ja, tot zover, uh, Gert. Uh, en dan is het recess. Nou ja, het, uh, het, het college heeft inderdaad uh, geen, geen vergadering meer. De, maar ja, de, de, de, de meeste zijn er gewoon nog hoor. In het uh, gemeentehuis en we zijn gewoon open. En uh, er zal binnenkort ook even nog een berichtje online komen. van over precies de, de tijden rondom de feestdagen. Want die zijn natuurlijk hier en daar wat gewijzigd. Maar ja. de kerstdagen vallen in het weekend. Dus uh, zoveel verandert er niet. Nee. nee, maar we gaan, we gaan gewoon door. Dus. Oké, okay. nou volgende week ja. kan ik je weer bellen? Je kunt mij gewoon volgende week weer bellen. Doen we? Oké. Okay. Hé, hey, bedankt. Nou, zin ik uit. En fijne feestdagen alvast. Ja, jij ook hè? <laughs> Dank je. Hoi. Hoi. Oh!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 in de gloria. de Nou, dat is genoeg. Zo is, is het ah. genoeg. Ah. we gingen niet echt helemaal met de muziek mee. Ja, maar die hoorde je is, toch niet meer. Dus, nee, maar het is wel de bedoeling dat je oh. ongeveer gelijk begint. En dan, nee, dat je gelijk begint, maar ongeveer gelijk eindigt. Nog een keer. Langs leven, langs de leven. Leven. Leven. leven. Het is goed zo. Ja. <laughs> Kijk, dat was beter. Gelukkig. Angelique, welkom. Ho. Hoe vond je ons zingen? Je. Sorry. Hoe vond je het zingen? Ja, prachtig. Ja. Dankjewel. ja, ja dank je wel. Ja, dank je. Ga ik thuis niet doen, hoor. Oh. Oh. <laughs> heb je het toch al gedaan of niet? Geen ontbijtje? Ontbijt op bed gehad? Nee, zeker.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 Nee, dat is altijd een hele rommelige dag. En uh, eerst boodschappen en s'avonds krijgen we mensen die hier komen eten. En uh, nou ja, s'avonds begint kerst hier. Dus, ja, uh, dat is natuurlijk ook. Is dat speciaal om een dag vol kerstjarig te zijn? Nee, dat is helemaal niet leuk. Dat is uh, nee, als kind niet leuk, want niemand heeft tijd. Ja. En uh, als je dan op een gegeven moment... Uh, allemaal werkt, hè? en al je vrienden en vriendinnen werken ook, dan, uh, dan is het wel leuk. Want iedereen is kerstavond vrij, dus dan uh, kun je even flink keer gaan. Want iedereen kan uitslapen op eerste kerstdag. En dan komen de kinderen in beeld en dan, uh, ja, dan zakt het weer weg. Ja. En, nou ja, dat. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik heb een uh, vriendin, die was ook op kerstjarig. Die vond het ook helemaal drie keer niks. Nee, nee, nee. Ja. Zo heb <laughs> ik altijd zoiets van, ik wil in de zomerjarig zijn. Dat lijkt me ook wel leuk. Ja, nou ja, ik, ja ik, ik, op zich ik vind het, ik vind het wel een hele leuke tijd. Dat wel. Maar uh, ja, de dag zelf is, uh, is gewoon niet handig. Maar ja, yeah. daar moet je mijn moeder voor hebben. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> nou, eigenlijk. <laughs> Oké. <Okay. laughs> hey, je had een speciaal nummer aangevraagd. Vis met cliché. Uh, ja, klopt. Waarom? Ja. Wat, wat, wat heb jij met dat nummer? Um, er was een optreden van FISH in Vredeburg in Utrecht en toen ging ik voor de eerste keer naar een uh, live concert van FISH, losgekoppeld van Marillion hè. en toen, ja, hij kwam met dat nummer en dan staat er een, een, een hele grote man op het podium in een, in een gek pak en die zingt dan zo'n nummer ja, en toen was ik, toen was ik hè, denk, nou, geweldig het ja. was helemaal om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 En de oh, Monty oh. zou ik uh, niet... Oh. Nou, kijk, gedachten vormen. <lacht> oh, het wordt steeds leuker die dag. <lacht> wordt het toch nog een feest. Maar we hebben gehoord Precies. dat uh, Gert is niet zo vroeg opstaande Dus uh, rond half elf mag je het verwachten. <lacht> nou, nee, dan is hij er al lang al uit. Hoor. Nee, echt niet. <lacht> Jawel, <lacht> maar, hij knikt voor je. Ja, ja, ja hij, hij staat wel vroeg op. Maar uh, slow starter... Ja, hij moet nog. Ik zei zo is weer genoeg. Ja. Angelique, heel veel plezier. En uh, bedankt voor het interview. Graag gedaan. Is er dat nog iets van de heren die iets wil zeggen? Ger, nog nee, iets? Nee, ik zeg genoeg. Je zegt genoeg. Nog een keertje zingen? Nee, hè? We gaan vis nee, horen. Nee, nee, nee, dat, dat, dat was goed. dat was okay. prima. Nou, we gaan naar vis okay. met cliché ja. luisteren. Doei doei. Dag. Hoi getting involved in the old cliches It's Dit was het uh, cadeautje van Angelique. Ja. Dit was fish met cliché. Uh, we gaan nu door uh, naar onze andere vaste rubriek elke maandag. Of elke woensdag. We gaan vragen aan Marcel wat hij met Play It Loud gaat doen aanstaande maandagavond. Uh, Marcel? Ja, goedemorgen Pim. Goedemorgen. Hi. Leuk om in de uitzending te zijn. Ja, dank je. Ja. En uh, natuurlijk ja. meteen de vraag: wat ga je aanstaande maandag doen? Yes, uh, ik ga het, uh, de uitzending volledig wijden aan de, de grondleggers van de heavy metal, Black Sabbath. En daar ga ik uh, de top 20 van hun beste nummers ooit gemaakt uh, van draaien. Van, van Black Sabbath dus uh, bedoel je? van Black Sabbath, ja. Oh, wat leuk. Ja, vind ik erg een ja. goede groep inderdaad. Ja. Zeker weten, ja. Dus die, uh, die waren natuurlijk de pioniers van de heavy metal, dus uh, ja, daar wil ik dus natuurlijk wel een hele uitzending aan wijden. Weet je bijvoorbeeld waarom het, uh, het nummer Paranoid, Paranoid heette? Uh, ja, dat weet ik wel, maar... Uh... Niet zo even, ja. Ik heb altijd gehoord dat nou, ze konden geen de titel bedenken. Nee, klopt, ja. ja, ja. Ik had het ook daarmee inderdaad. is het Paranoid, inderdaad. Ja. ja. Nou, leuk, klopt. dus aanstaande maandag alles over uh, de top 20 van uh, Paranoid. Yes, nou ja, van Black Sabbath, inderdaad, ja. Oh, ja. ja, ja. En uh, afgelopen maandag heb je de top 2000, de heavy metal uit de top 2000, uh, uh, behandeld. Ja, klopt. Valt het je op dat er nou meer of minder... ...heavy metal in de top 2000 staat of komt? Ja, ik vond het eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Er stonden wel een paar uh, nieuwkomers tussen, maar... ...ja, nou, te zeggen dat er heel veel meer in staat, uh, nee. Nee, dat ook niet. Toch niet? Zoals, uh, Iron Maiden had bijvoorbeeld wel een nieuwkomer. Die stond in één keer met een nummer meer in de lijsten. Uh, ja, voor de rest is het eigenlijk vrijwel hetzelfde gebleven voor ikzelf. Oké. Okay. Ja, wat mij toch nog steeds opvalt, dat er toch wel twee nummers in de top 10 staan, hè Pearl Jam ja. met Black en uh, ja. Metallica ja. met... Uh, Metallica One. Yeah. Ja. Of, uh, ja, het goed, One, ja, was dat, hè Nee, until, uh, Nothing Else Matters nothing natuurlijk. Else de metal, ja, ja. ja, One staat ook wel hoog, maar niet in de top 10, nee. Klopt. Dus ja, ja, Nederland dus is... Al dat uh, goed meer... elk jaar door, dus. Ja, ja. Nederland is meer uh, heavy metal-minded uh, geworden? Ja, ik denk dat de meeste mensen daar toch wel steeds meer waardering voor krijgen, inderdaad. Maar ja, ook omdat uh, de, de heavy metal bands vaak met een wat toegankelijker nummer in de lijst staan natuurlijk. Uh, ja, ik denk aan Led Zeppelin ook natuurlijk, Stairway to Heaven, blijft een prachtig nummer. November Rain van Guns N' Roses is, is natuurlijk schitterend. Dus ja, er is gewoon, gewoon een, een groot aandeel van, uh, van goede rocknummers en rockballets, maar toch ook wel steviger uh, gitaarwerk wat erin staat. Okay. Ik denk bijvoorbeeld aan, uh, aan Sleer, die staat er toch ook alweer de laatste jaren in. Uh, dus uh, dat vind ik ook al uh, heel knap eigenlijk. Oké, okay. ja leuk. Inderdaad. Ja, vanavond ja. hebben wij met de krocht ook een uh, speciale kerstuitzending, een beetje uh, alternatieve kerst. Dan gaan we ook ja. Ramstein draaien. Oh lachen. Ja, ik had gehoord inderdaad uh, van in ieder geval een kerstnummer van Rammstein. Ik ja. had het daarvoor nog nooit van gehoord, maar... Jingle Bells, een... ja. <laughs> ja, <laughs> moest ik wel lachen. Ik denk, oh, die had ik nog niet gehoord. Nee, nee, Dat Ja, dan dus had hij ook wel eens Cooper genoemd met, uh, was het? Uh, De Santa Claus, De Santa De Santa Klas, taan, inderdaad. inderdaad. Ja. ja, ook wel een leuk nummer inderdaad. Pistols, maar dat is geen hard rock natuurlijk. Nee, nee. Nou, ik heb nog wel een, een kerstnummer ook uh, van uh, Korn bijvoorbeeld, Jingle Bells. Oké. <laughs> die is ook wel heel vet. <laughs> ja. En ik krijg ook de tip binnen van uh, Gert hier, dat uh, Disturbed, The Sound of Silence. Ja, die had ik inderdaad als afsluiter gedraaid van mijn uh, programma afgelopen maandag. Ja, uh, ja de koffer van, de, van Simon Garfunkel natuurlijk. is ook een geweldig nummer, ik weet niet of je hem kent. Maar. Echt een, nou, we kunnen een hem voor je nummer. draaien, misschien ook voor de ja, luisteraars. Ja. Het moet een heel mooi nummer zijn. Het is zeker een schitterend nummer. Zelfs uh, Paul Simon uh, is ervan onder de indruk, dat zegt ah, wel wat. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. En ze staan zelfs hoger in de lijst hè, dan de, de originele versie dus. Oh, echt waar? In de top ja. 2000? Ja, ja. Oh. Uh, Disturb staat op 19 en ik geloof uh, die van Simon Garfinkel op 27 of 29 als ik me niet vergis. O, oh. staat die ook zo hoog. Ongelooflijk, ja. ik heb nooit van dat nummer ook gehoord. Dus ja. Misschien ja. moeten we toch maar eens naar de top 2000 gaan luisteren. Nou, zou ik maar doen. Ik zit er toch elk jaar <laughs> wel weer klaar voor. Ja? <laughs> hij staat altijd standaard aan met, uh, ja, ja. met kerst ja. en oud en nieuw hoor. Vooral met Oud en nieuw natuurlijk, als de, ja, ja, de, de, de, de laatste nummers gedraaid worden. Ja, ja, ja. Ja, dat is Simon Garfunkel? wij gaan vanavond de, de 7 o'clock nieuws Silent Night. Dat kerstnummer draaien van ze. Dus, nou, Oké, okay. uh, ja. Ja, dat is ook een mooi nummer volgens mij. Oké, okay, bedankt. Nou. Ik ben ja, heel nieuw. benieuwd naar uh, Black Sabbath aanstaande maandag. Hè, de ja. top 20. En uh, ja. wij gaan voor jou en voor onze luisteraars uh, Disturbed met de Sound of Silence draaien. Ik uh, ben je dankbaar. Bedankt. <laughs> en tot ja, uh, volgende gedaan. week uh, woensdag. En tot volgende week woensdag. Succes met de uitzending. Bedankt. Bedankt. Hoi hoi. Hoi. were alive Dit was het mooie nummer van de Eagles. Please come home Chris, for Christmas. Goedemorgen. Goedemorgen Gert. Inmiddels ken je dit nummer wel, hè? Ja, zeker. <laughs> Electric Light Orchestra met This is the News. Ja, En dat prachtig. komt he heel goed uit, want jij bent eigenaar en uitgever van de Zandvoortse Courant. En uh, wat gaat hij ons voor de komende dagen bieden? Um, ja, het is natuurlijk een kersteditie deze week. Um, normaal zou ik zeggen een dubbel dik nummer, maar uh, er is een hoop gebeurd de afgelopen dagen. Er waren veel adverteerders die uh, opeens dicht moesten vanwege de lockdown, uh, waardoor de krant ook uh, qua inhoud ging verschuiven. Dus het was een hele uitdaging, maar het is ons weer gelukt en uh, we hebben een aantal aardige artikelen in de krant staan, um, zoals bijvoorbeeld het convenant met de ondernemers dat officieel ondertekend is. Um, Wat is dat, het convenant met de ondernemers? Ja, dat is een uh, convenant wat de ondernemers samen met de gemeente hebben gesloten om, uh, uh, zoals ze zelf zeggen, Zandvoort uh, uh, uh, moet ik het even goed zeggen. Um, de officieel heet het samenwerken aan een robuuste economie in Zandvoort. Kijk aan. Nou, daar mag je zelf dan uh, de invulling aan geven, zou ik zeggen, of lees gewoon even de krant, dan snap je het ook. Dat gaan we zeker doen, ja. <laughs> um, we hebben een opmerkelijk verhaal, een interview met uh, Frits van Loenen van het hdmz, ja? het museum midden in het centrum, uh, die uh, kijkt terug op uh, de afgelopen jaren uh, en komt met een opmerkelijk uh, slotsom en een oproep ook tegelijkertijd, uh, dus ik zou zeggen lees de krant en uh, dan weet je waar ik het over heb. Dat noemen ze een teaser uh, Gillis, hè? Dat bedoel ik. Ja. Um, we hebben het over die, uh, de, die enkele bewoners die nog uh, in de, de, de panden op het Baddaasplein wonen. Uh, of die daar wel of niet anti-kraak zitten. zitten. Um, het, het ziet er in ieder geval steeds meer uit alsof het anti-kraak is. Want uh, alle lege appartementen zijn inmiddels dichtgetimmerd. De panden die staan op de nominatie om gesloopt te worden. Um, maar goed, de bewoners uh, willen er eigenlijk nog niet uit. Dus het is een, uh, een heikel punt en er is een rechtszaak lopende vervelende situatie, kan je het uh, noemen? ja. Wat vrolijker is het, uh, het verhaal van de dominee over de, het, uh, over de kerststal van Jezus. Daarmee uh, denk ik dat we de kerstgedachten toch wel aardig verwoorden, denk ik. Uh, verder hebben we in de krant een, uh, uiteraard het verslag van de raadsvergadering van gisteravond. Oh? Dat is het, uh, de, de laatste vergadering van dit jaar. Er waren uh, een flink aantal punten die uh, op de agenda stonden die behoorlijk zwaar beladen waren. Maar, maar heb, je ook, uh, het, heb je ook de intro van blinden mee kunnen nemen? Ja, zeker. Oh, wat actueel. Ja, dat is eigenlijk ook een heel opmerkelijk begin van de vergadering geweest... Ja. Voor, uh, voor velen. Uh, zeker. Zo'n uh, raadslid VVD... Uh, die aankondigde dat ze per direct stopt met haar uh, raadslidschap. Ja. En, uh, en de vergadering ook meteen verliet. Ja. En dat is toch wel uh, bijzonder, want zij uh, heeft uh, jarenlang uh, Zandvoort vertegenwoordigd... in, uh, in de raad, uh, zelfs even als wethouder... Um, dus ja, iemand met heel veel ervaring en, uh, en heel veel uh, uh, passie heeft zich ingezet voor Zandvoort. En zo abrupt ermee stoppen, dat, uh, ja, dat vond ik in ieder geval opmerkelijk. En ik denk met mij wel velen. Ja, ik heb de eerste vijf minuten gemist. Dus ik was in de rest van de vergadering verbaasd dat er maar 16 stemmen uitgebracht werden. Ik snapte ja, dat niet. Dat, dat was de oorzaak inderdaad. Ja, dat hoorde ik vanochtend van Walter. Ja, bijzonder. Ja. Ja, en we zijn ook benieuwd uh, of het voor haar definitief einde is. Of dat ze misschien uh, volgende raadsperiode toch weer terugkomt. Maar dat zal uh, nou ja, de toekomst moeten uitwijzen. Gaan we zien. Ja, gaan we zien. <laughs> uh, Dr. Drent is overleden vorige week. Ja. Ik denk uh, huisarts uh, voor velen bekend in Zandvoort. Ja, zeker. Uh, Respectabele leeftijd van 97. En we hebben uh, over hem een in memorium uh, gepubliceerd deze week. ...om stil te staan bij zijn, uh, uh, wat hij allemaal voor Zandvoort betekend heeft. Ja, hij was een tijd geleden gestopt met de praktijk, denk ik, hè? Zeker, ja, ja, ja. 97 ja, hij heeft, jaar. Uh, hij heeft tot, tot ver in de 70, heeft hij, uh, 70 jaar heeft hij uh, doorgewerkt. Ja, dus Hij is wat later in pensioen gegaan, maar uiteindelijk nog heel veel jaar geleefd uh, ja. in rusten. Um, we hebben een, onze rubriek he, uit het Zandvoort verleden... ...waar we regelmatig uh, terugblikken op hoe Zandvoort er vroeger uitzag... Uh, we hebben net een serie achter de rug met uh, de slagers en de bakkers en de kaasboeren en de melkboeren. Um, en van deze keer hebben we het over de kolenboeren. Oh. En dat is een beetje een ouderwets beroep, dat bestaat natuurlijk niet meer. Maar in het verleden hebben we daar, uh, uh, ja, was daar veel activiteit uh, mee met de kolen. Uh, het middel om je, je huis warm te stoken. Uh, en in deze debiek hebben ze even de aandacht aan. Mooi. Oud Zandvoort. Ja, precies. Voor heel veel zandvoorts, met name de ouderen, is dat uh, heel uh, interessant. Ja. Zeker. Nou, dat nou, was weer een mooie. Het Gert. Zeg je? Dat is een beetje het overzicht van de krant. Ja, En we, en we Net... hebben natuurlijk uh, ons best gedaan om de ondernemers een beetje in het zonnetje te zetten. Ja. Uh, ja, het is een hele zware tijd voor hun en wij leven daarmee. En we hebben er zelf ook erg mee te maken. We zijn natuurlijk ook een onderneming. Ja, precies. Uh, dus het zijn allemaal moeilijke, zware tijden voor, uh, voor ons. En we merken ook vooral dat uh, de moraal erg gezakt is. Ja. En dat het net al heel moeilijk is uh, om je nu weer iedereen te worstelen als ondernemer. Ja. Maar goed, we doen allemaal ons best en we proberen allemaal positieve uh, uh, en zoveel mogelijk uh, uit te halen. Ja. Hoe lastig het ook is. Maar uh, nou ja, dat zal ook uh, de, de weerslag in de kranten ongeveer uh, zijn. Ja, wat we gisteren ook hadden. We moeten meer naar de ups kijken dan naar de downs. Hè? Hoewel er helaas meer downs zijn. Ja, we hebben het gisteren over. Je ja. hebt ups en downs in het leven. En uh, ondanks de downs uh, moet je het vooral voor de ups blijven hebben. Ja, dat vind ik dus ook. Dus dat, uh, dat houden wij ook ons voor. Wanneer gaat de krant bezorgd worden? Vanaf morgen? Hij ligt nu bij de drukker. Dus hij uh, komt vanmiddag digitaal uh, uh, via de nieuwsbrief naar buiten. Ja. En uh, morgen wordt hij door de bezorgers huis-aan-huis -huis bezorgd. Uh, de dus. Ja, oké. Okay. En als ik hem nou mis, ik vraag het iedere week maar even, waar kan ik hem afhalen? Uh, er zijn uh, meerdere afhaalpunten inderdaad. Uh, in het centrum is het, uh, uh, ja, Bruna en, en het raad, Hij zijn nu gesloten. Ja. Dat is wel een beetje lastig. Ja. Hoewel bij de Bruna mag je wel naar binnen voor het post uh, en de bankzaken. Uh, en ik denk dat ze je ook wel een krant meegeven als je langs loopt. Ja. Uh, en, uh, ja, het pluspunt heeft normaal uh, in Noord aan een uh, afhaalpunt. Loonkricht. Ook beperkt open. Maar in de hal uh, staat een, een, een rek en daar kan je wel de krant op halen. En verder bij de pompstations, die zijn wel open, dus daar kan je wel terecht. Okay. Maar goed, De bedoeling is dat je natuurlijk huis-in-huis bezorg krijgt. Ja. Dus mocht dat uh, niet het geval zijn, laat het ons weten. Dan kunnen we daar proberen een oplossing voor te vinden. Ja. Nou, ik, uh, we zijn weer bijgepraat. De voor de krant gaat in 9000 brievenbussen verschijnen ruim, zeker ruim 9000. Ja. Dus, uh, En volgende week uh, hebben we een jaaroverzicht, dus uh, ik hoop dat je volgende week weer belt. Ja zeker, we gaan we volgende week zeker <laughs> weer uh, aandacht aan besteden. Hé, hey, Gilles, heel erg bedankt. We gaan zo heel. meteen een uh, hele alternatieve agenda aanhoren hier van Maya, maar voorlopig jij bedankt voor het gesprek. Oké, okay, nou heel veel succes, succes. vandaag. Oké, okay, tot ziens. Hoi.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 Dit was uh, natuurlijk John and Lewis met Stop the Cavalry. En daarvoor hoorden wij Sleet met Merry Christmas. En nu krijgen we de agenda. De agenda ja. van. Ik ben heel benieuwd, Marja. ja? Ja, nou ja, goed. Ik, ik, juist in het, het kader van positief blijven ga ik uh, mededelen wat nog wel kan. Wat is nog open? Het strand is open. De AWD is open. De PWN is open. De Kermenduinen Zuid. En uh, alle fietspaden zijn nog open. Je kan uh, afhalen bij heel veel uh, restaurants en strandtenten voor koffie en dergelijke. Dat kan allemaal wel. En voor de rest, ja, roeien met de riemen die we hebben. En we proberen de, ook de horeca een beetje te, te steunen hier ook. Door af en toe lekker uh, een afhaalmaaltijd te halen. Er is veel af te halen in Zandvoort, ja. ja. Ja, dus... En de viskramen zijn open. Alle viskramen zijn open. Ja. Dat mag. Dus nou, kan je lekker een kopje koffie met wat, uh, wat kibbeling of zo halen. Is het nou, casino zon, zon eigenlijk vissen. open? Nee. nee. Casino is dicht. Oh, wie is het dicht? Ja. Casino. Ja. ja, ook al lang, ja. Ja. Ja. Ik stond gisteren achter een viskraam... en die man bestelde een haring met een cola light. Ik denk, nou, die combinatie had ik nog niet veel eerder gehoord. <laughs> oh, <laughs> oh, dat zou een combinatie <laughs> zijn die ik ook wel uh, kan wegkrijgen, uh, uh, ja. hoor. Ja. Nou, mooi. Dus. dus We kunnen ook wandelen... We kunnen wandelen, fietsen. En, Voldoende uh, om te doen. Ja, hou je daarmee bezig, weet je wel. Het is, uh, en we moeten gewoon meer bewegen ook. Dus ga lekker uit fietsen. Fiets ja. naar de AWD. Ga daar lekker wandelen. En bij uh, de waterlijnduinen zijn de zwanen weer te zien. hè? Ja. Heel bijzonder. De zwanen? De zwanen zijn ja. neergesteken de waterlijnduinen. Nu zie ik het hele jaar door, volgens mij. Nee, dit, dit nee? zijn speciaal knobbelzwanen of zo. Ja. Oh, Die komen ja. okay. speciaal over of speciaal. Die vliegen er nu van. aan. Ja, op het ja, ja. Grote Meer in de, ja. in de AWD. Ja. Oh, oké. Okay. En wat is de AWD? Amsterdamse, Amsterdamse Waterleidingsduinen. Oh, okay. ja. Je woont toch wel in Zandvoort, Pim? Hè? Ja, maar de AWD gebruik ik nooit. <laughs> ik gebruik de duinen. <laughs> <laughs> AWD, je? ja, de Amsterdamse Waterleidingsduinen, die eigenlijk volgens mij van Zandvoort zijn. Zijn van het van Amsterdam. Uh, zijn, ja, maar het, het grond is van Zandvoort, toch? Nee, het is eigendom van Amsterdam. Het is eigendom van, de, van Amsterdam, oké. Ja, okay. helaas. Hey, ik ga vast afkondigen, want ik zie dat we dat laatste nummertje dat moeten we er zeker ja. uh, voorbij laten gaan. Je hebt nog 10 seconden. Oké, okay, ik bedank iedereen, Pim, Maya voor alles en iedereen en alle gasten. Ja. En ik hoop dat jullie de volgende week weer luisteren naar Goede Antwoord op woensdag. Op de woensdag, ja. Bedankt. Nu tot de 444.